Redouan B. werd vermoord nadat het OM had bekendgemaakt... dat zijn broer kroongetuige werd... en belastende verklaringen tegen Taghi en anderen had afgelegd. Op het spoor tussen Leiden en Utrecht... hebben treinreizigers uren vastgezeten. Tussen Alphen aan Den Rijn en Bodegraven... konden 130 mensen 3,5 uur lang de trein niet uit. Ze werden werd uiteindelijk opgehaald met een dieseltrein. ProRail zegt dat dat sneller had gemoeten... Bij Woerden stond een trein met 120 passagiersruim anderhalf uur stil. De treinen kwamen stil te staan vanwege problemen met de bovenleiding. ProRail verwacht dat er tot 8 uur vanavond tussen Leiden en Utrecht geen treinen rijden. Het weer van tijd tot tijd regen. De temperatuur zakt naar een graad of 10. Ook morgen begint regenachtig. In de loop van de dag wordt het vanuit het noorden droog en wat koeler. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In de start van de spits zijn er nog een paar problemen. Er staat een lange file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... door een ongeluk bij Badhoevedorp. Tussen Amstelveen en Badhoevedorp heb je 55 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht... En er is een probleem met de brug op de afsluitdijk op de A7 naar Noord-Holland. Er is een storing aan de brug. Dus tussen Bresendijk en Den Oever heb je nu 40 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zet nu zetten we hem uit Zandvoort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 Content now I'm happy with Lord. Just a plain and simple child. But I, I couldn't find No way on earth to gain Peace and hope Now I'm happy and but just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 you <laughs>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 spectaculair, want dat deden we geloof ik met een autootje die we huurden of zo, en dan tuften we met veel bravoer en veel jolijt de mensen belangs. Ja, dat was altijd een heel genoeglijk gebeuren. Dat was ook een genoeglijk gebeuren, want ik was later een van die kattengezanten en dan kwam dat hele spul binnen om je te feliciteren want dat was dan een feestelijke gebeurtenis als je beleidenis deed. We gaan weer even naar een muziekje luisteren.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 Nee? Ik, nee, ik geloof het ook niet. Nee. Ik had er ook nooit nee, van gehoord. Nee, een, een sigaretje werd er wel gerookt, dat weet ik wel... Uh...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 Zo is het. We gaan weer even naar muziek luisteren. All my dreams, how could they know? Happy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 Dankjewel, Ger Sensen. Dankjewel, Anki. Voor dit uh, leuke interview. EF ja, praatte toch over een belangrijke tijd in onze jeugdvliegende Vliegende schotel. Het was weer een uh, openbaring. We hebben dingen gehoord die we niet wisten. Maar luisteraars. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.